Jopboot met het NOS Journaal. België verlaagt het dreigingsniveau voor terreur van het hoogste niveau 4 naar 3, twee dagen na de bomaanslagen in Brussel. Dit liet het Belgische crisiscentrum donderdag weten. Direct na de aanslagen werd het dreigingsniveau verhoogd naar 4. Het crisiscentrum, waarin ministers en functionarissen van politie en justitie zitten, zijn niet wat dat betekent voor de veiligheidsmaatregelen in Brussel. Het NS-station in Arnhem is ontruimd omdat daar twee achtergelaten koffers staan. De politie onderzoekt nu wat er in de koffers zit en wie ze daar heeft neergezet. Het station blijft dicht en er rijden geen treinen, zolang niet duidelijk is wat er aan de hand is. Volgens de politie zag iemand dat de koffers achtergelaten werden, maar de eigenaar is nog niet opgespoord. Fans van FC Barcelona zijn op sociale media een actie begonnen om hun stadion Camp Nou om te dopen in het Johan Cruijff stadion. Op Twitter is daarvoor al de hashtag Estadi Johan Cruijff in het leven geroepen. Een Catalaanse krant is een poll begonnen onder lezers van de website. Veel mensen voelen er veel voor om het stadion te hernoemen naar de vandaag overleden voetballegende. Volkswagen en Porsche roepen wereldwijd 800.000 auto's terug. Bij onderzoek bleek dat een borgring bij het pedaalsysteem los kan raken. De eigenaren moeten met de auto terug naar de garage, waar het systeem wordt gecontroleerd. In Nederland gaat het om ruim 3700 auto's van het type Porsche Cayenne en zo'n 700 Volkswagen Rechts. De Nederlandse waterpolo-dames staan in de kwartfinales van het Olympisch kwalificatietoernooi in Gouda. Oranje verpletterde Duitsland met 16-3. Morgen wordt de tegenstander van Oranje bekend. Winnen de waterpolo-vrouwen de kwartfinale? Dan zijn ze verzekerd van de Spelen in Rio komende zomer. Het weer bewolkt en vooral in de kustprovincies regen of motregen. Vannacht vanuit het westen in het hele land regen. Ook morgen, eerst regen. In de loop van de middag droger en af en toe zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Zaterdag droog met geregeld zon. En temperaturen van 12 tot 15 graden. Tijdens de paasdagen geregeld een bui. Dit was het NOS Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Dat is dan het begin van deze alternatieve FM op uh, donderdag 24 maart. En natuurlijk dank aan Thomas de Jong met uh, een uh, aflevering Jong uh, ZFM. En het is alsof de Duvel er mee speelt. Vorig jaar uh, kan ik me nog herinneren toen uh, waren Edwin en uh, André hier van Nexoshape. En toen uh, was er uh, nogal uh, uh, beroering in het land over een uh, gekaapt NOS-journaal. En daar nou is er weer heftig nieuws uh, geweest. Uh, want ja, uh, een van onze grootste voetballers. Zo niet eigenlijk. De grootste voetballer die in Nederland. Groot. Ja, de grootste voetballer die we ooit uh, hebben gekend in Nederland. Uh, die leeft niet meer. Dat is Johan Cruijff. Nou ja, daar hoef ik verder niets uh, over, uh, over, over uit te wijden. Want de media staat er helemaal bol van. Maar het is, het is wel frappant. We hadden het er nog, uh, nog vlak voor de, de uitzending. Hadden we het er nog over? oh, oh wacht, wacht Sorry. Dit oh, ja, ja. is on, on, ontzettend frappant, ja. Ja. Ja. Dus uh, het, is, het, is, het, is, het is heel maf. Ja. Eigenlijk bizar. Maar uh, dat neemt niet weg. dat uh, natuurlijk. Uh, ik, ik heb net eventjes naar de televisie zitten kijken. Ik lever even wat stichtelijke woorden naar de, de luisteraar toe. Maar ik moet dan toch weer met een glimlach naar de oude herinneringen die, die er dan worden opgehaald hoe uh, Johan Cruijff dan um, ja, uh, uh, bij mensen dan over de vloer kwam. en dan, uh, ja, dan kreeg ik, ik, Vanmiddag moest ik op een gegeven moment lachen van, van Jack van Gelder... die hij op een gegeven moment aanschaf. En die zei dan op een gegeven moment van, tegen, tegen, tegen, nou, ik geloof tegen de nieuwslezer... Van, uh, ja, hoe, hoe zit dat dan? Nou, zegt hij, dan uh, had ik hem op een gegeven moment bij Ajax Haarlem... Uh, die wedstrijd waarin hij na lange tijd weer terugkwam in Nederland... Bij die goal. En toen zegt hij, hoe weet je dat uh, vroeg van Gelder? Nou, nah, zegt hij, ik... Uh ik wist dat uh, Edward Metgot werd getraind door, uh, door Jan Jongbloed. En die stond altijd drie meter voor het doel. <laughs> dus, <laughs> <laughs> dat, dat soort verhalen. Dat vind ik dan leuk om te horen. Ja, weet je? Dus, ja. En uh, ja, dat zijn, dat zijn de dingen eigenlijk uh, zoals we moeten, moeten, moeten, moeten herinneren. Absoluut. absoluut. Ja, maar hij wordt überhaupt natuurlijk buiten zijn voetbalkwaliteiten ook herinnerd. om zijn legendarische uitspraken. Want ja. het is natuurlijk allemaal waarheden waar je spel tussen te ja. krijgen is. en die niemand snapt. Nee. nee. Uh, goed, ik zal nog even zeggen. Wie zijn dan deze twee heren? Dat zijn de heren van Nexoshape. In ieder geval, Erwin is er niet. Maar Peter is er wel. En, ja, uh, en André is er ook. Yes, dus, uh, en Marcus is inmiddels ook al gearriveerd. Dus we kunnen het uh, gaan hebben over het album. Wat de heren hebben uitgebracht. En dat album dat heet Moscow. Moscow. Ja. ja. Uh, nou denkt iedereen van. Wat hebben we dan aan het begin van dit uh, programma gehoord? Nee, dat is een nummer van het andere album, het voorgaande album... van Electric Sky... is het, het, het, het, het nummer Trees. Ja. heb ik heel vaak gedraaid. Ik vind het ook wel een lekkere binnenkomen. Maar uh, vandaag wordt, uh, wordt... het album uh, Moskou uh, besproken. En dan is meteen... de eerste vraag... Waarin verschilt hij met de vorige? <laughs> dus, ja. Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat vind ik altijd wel... Uh... Ja, nou, en hij verschilt natuurlijk best wel veel... omdat eigenlijk het uitgangspunt van deze plaat was... om geen gitaren te gaan gebruiken. We hebben, we hebben uh, nou, op elk nummer wel bijna... bij de voorgaande platen staat de gitaar. Uh, maar ook synthesizers. En we mm -hmm. hadden nu eigenlijk zoiets van... we wilden een plaat maken met alleen synthesizers. Met wel drum en bas. Ja. Dat was het uitgangspunt. En dat is, zo is het ook geworden. Ja. ja. En dan is dit het, het eindresultaat geworden. Dus. Ja, Absoluut. Ik heb hem, hem afzitten luisteren vanmiddag in alle snelheid. Uh, eigenlijk aan het begin van de avond nog. Uh, uh, heb ik hem afzitten luisteren. En dan valt mij inderdaad op: het is een hele andere. Toch, toch inderdaad een ja. hele andere album als, uh, als ja. Electric Sky. Ja. Het eerste album, ja, dat, dat is met alle respecten gesproken. Als ik zie in wat voor. Uh, wat, wat er allemaal in die tussentijd is gebeurd. Ik, ik noem dit het derde album. Eigenlijk is dit het officiële derde album. Uh, Vind ik tenminste. Maar ja, zo zou je het wel, natuurlijk wel kunnen zeggen. Hè? Ja. Want het, de, het derde album was ook een soort tussenalbum. Het waren ja. akoestische nummers. Er zaten namelijk ook inderdaad drie nummers op die al op een plaats stonden. Dat bedoel ik. En, dat, en dan is het niet helemaal volledig. Maar het is in die zin wel een album geworden, omdat er gewoon volledige nummers op de boek okay, staan. Oké, okay, ja. oké. Okay, dan goed, dan, ja. uh, dan, uh... Ik, ik smokkel altijd van het. Dat was wel ons derde album. Oké, okay, dan is dit Stofstoel. het vierde. Dit ja. het vierde album? Ja. Uh, maar ik, ik, ik, vind wel als je uh, in vergelijking, ja, ik ben aan een eigenwijze lul, uh, lul uh, en dan. Lijkt het net alsof Kruijf hier een beetje mee ja, ja, ja, Dat Maar zo wel een eigenwijze... Uh, hey, een drol in, de, in dat opzicht. Maar uh, als ik dan... kijk naar het, uh, het laatste volledige album... Ja. met de volledige ja, nieuwe precies. nummers... Ja. dan laat ik lekker inmiddels het, het dan een tweede of een derde nee, album whatever, is. Ja. Uh, dan, dan, dan zeg ik er gewoon bij... van ja, uh, dat... dat uh, en zeker het debuutalbum... Er zit er wel een heel wereld van verschil tussen. Er zit ook een heel wereld van verschil tussen. Ja. Hey, het, het, het, de mensen hebben ook wel eens gezegd... Dat, het, dat wij het onszelf in die zin ook soms wel eens lastig maken. Hè? Want heel veel mensen zoeken toch wel naar echt wel bijna één concept. Of misschien mm -hmm. kunnen ze alleen maar één concept. Mm -hmm. Wij durven buiten de paden te treden. Ja. Het is wel moeilijk, want het is natuurlijk veel moeilijker voor een publiek. Want misschien vinden ze het tweede album heel, heel mooi... Ja. En daardoor het derde album weer minder. Ja, is, is dat dan misschien een bepaald verwachtingspatroon. Wat, wat jullie publiek dan op een gegeven moment krijgt? Van, uh... Nou ja, kijk, ik denk wel dat langzamerhand de, de mensen die ons nu wel kennen. Wel dat, dat nu wel gaan weten. Dat hmm. we dus inderdaad alle kanten op gaan, kunnen gaan schieten. Ik vind nog steeds wel dat het wel ergens in een kader van. Uh, qua sound, uh, sfeer. Uh, toch wel weer aan de ene kant wel in, in, in hetzelfde ja, het hoekje zit. Ik, hè? Vind, ik vind wel. Als ik ernaar luistert, dan is het wel onmiskenbaar. Niks als je. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is voor mij ja. eigenlijk gewoon nog steeds ja. het, uh, heel duidelijk ja. te horen. Nou ja, het kan natuurlijk een nadeel zijn. Misschien ook wel, want ik, ik hoorde uh, Lucas Hamming vanmiddag. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. <laughs> dus ja. Ja. ja? Maar ik hoorde vanmiddag Lucas Hamming op 3FM zeggen van, dat hij zijn tweede plaat nu mee bezig was. Mm -hmm. En heel erg geïnspireerd werd door Arctic Monkeys, omdat hij ook elke plaat toch anders weet te maken. Ja. En hij vond het best wel heel moeilijk. En, en daar heb ik dan weer wat minder moeite mee. Uh, en ik denk ook wel dat ik gewoon in die zin in stond eigenwijs ben dat ik denk van: nou, nee, het moet gewoon kunnen. We moeten ook gewoon een heel andere plaat kunnen maken. Ja. Uh, nog, maar dat is denk ik ook wel. Want dan je een kopie van jezelf. Ja, denk. precies. En ga je. Ga, uh, word je uh, uh, misschien ook wel een karikatuur van jezelf. En een karikatuur van uh, uh, jezelf. Dus ja. ik, ik, ik, ik, vind het, ik vind het wel leuk. Ik ja. vind het ook spannend om te merken. Uh, of het inderdaad. of mensen het echt moeite mee hebben. Ja. Uh, dat is nog maar de vraag ja. toch? Ja. Ja. Um, nou, we gaan even wat van het album draaien. We hebben eventjes. Uh, een beetje. Uh, de, naar zitten kijken van wat gaan we er dan uit uh, halen. We hebben de vierde gekozen in elk geval kan ik verklappen dat de single helemaal aan het eind zit want ja. dan uh, gaan we die, uh, die, die, die, die dat, vind ik, dat vind ik toch eigenlijk de meest sterke eerlijk gezegd hoor ja, ja toch? Ja, vind ik ja. wel. Ja, maar maar dan goed, is het uh, toch ook de eerste single geworden? Ja, daarom is toch... ja, ja, ja, goed. Ja. Ik had het dan anders gedaan, maar goed. Ik had dat dan een beetje... Oh, jij staat het eind, ik, ik, zo? zou, ik, zou, ik zou hem als tweede of derde oh, bij ja, elkaar pakken. Okay. Dat, dat weet je? kan dan ook een je, zijn. Ja, Dat is ja. ook een filosofie van... Ja, okay. hè, dan heb je, heb, je, heb je wel een hele goede. En dan ja. moet je er eigenlijk nog eentje hebben... die net even er boven, dat, bovenop uh, mapt. Weet dat is wel waar. Want dat was trouwens bij Electric Sky wel zo. Daar hebben we ook Twee's als eerste gereleased. En de aandacht van de singles die erna kwamen was... Veel minder. Johan. Ja, dat, ja. Dat, dat, ja uh, Misschien je gewoon. We kunnen toch wat van. Uh, Johan, ja, koper. Ja, ja, leren. Johan, koper. <laughs> nee, nou, ik wil me toch echt niet vergelijken met Kruif hoor, jongens. Ik, <laughs> nee, ik ben maar een eenvoudige boerenlul die hier die tussen 8 en 10 een uh, radioprogramma zit te doen. Maar nou, die... was Johan ook niet gewoon een uh, boer? Gewoon een nou, boerenlul. Was, nou ja, in, in die zin natuurlijk wel. Ik kwam ja, uit uh, uh, Betondorp, uh, Amsterdam en uh, zijn vader had een uh, groente- en fruitzaak. Dus. En ja, oké, okay, goed. Uh, ja. We, hebben, we hebben ook stilgestaan met een scheef en een knipoog uh, naar Johan Cruijff. Want uh, ach, het uh, gebeurt niet uh, vaak dat we afscheid moeten nemen van een, uh, een groot voetballer. En dus uh, ligt hij eigenlijk misschien een klein beetje mee in deze uitzending. Ik vind het helemaal goed. Ik ja, je, maar hart uh, gaat naar hem uh, uit. Uh, de eerste die we gaan uh, draaien. Meadowland van NexoShape. Vertel even nog iets over het nummer. Wat ja. de... nou, Het is eigenlijk mijn ode naar uh, Nederland. Ik, uh, ik heb geprobeerd eigenlijk in mijn bewoordingen weer te geven wat ik voel bij Nederland. Wat is, wat, wat is voor mij Nederland? Hm. En uiteindelijk is ook Meadowland... Het, het, het, het, ons land bestaat ook deels uit wijde landschappen. En in het nummer komt het aspect van, van de rivieren, het land, hoe het is. Dus hm. het is eigenlijk gewoon één woord. Het is mijn ode aan Nederland. Oké, okay, nou laten we dan maar even gaan luisteren, denk ik dan. land. me hand shows me where I a gift, Every time I got lit, every moment I fly longer Every place I have known, every day I have grown I was looking at a wonder time I got this. Every moment I fly longer. Every place I have known, every day I have grown. I was looking at the wonder. Do you know this game? Do you know this metal line? En met de gebeurtenissen, natuurlijk eerder deze week in Brussel... Uh, komt hij er weer gewoon uit. Uh, dit het nummer van Fabiana Dammers, Under Milkwood. En waarom? Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het, de bewerking van het nummer. Want het uh, nummer dat heeft ze ooit uh, bewerkt... Uh, ten tijde dat ze dus op het conservatorium in Amsterdam zat. Uh, ik zeg net uh, het hele persoonlijke verhaal. En uh, wat, wat, wat, wat daarachter steekt uh, is... dat ik in een periode ook uh, gewoon vriendschappelijk met Fabiana Dammers omging. Maar... Uh, toen heeft zij mij dat ook uitgelegd, uh, dat, uh, dat dit nummer dat zij uh, bewerkt heeft uh, naar aanleiding van het uh, hoorspel van Dylan Thomas. En Dylan Thomas uh, uh, wilde dat ooit als boek schrijven, uh, uiteindelijk is het een hoorspel geworden. Richard Burton heeft, uh, daarmee, uh, heeft daar ook nog een, uh, een belangrijke rol in gespeeld. En dat gaat dan over een plaats in Wales, een, een vissersplaats in Wales. En van het ene moment in het andere moment verandert dat plaatsje. En dan kom je automatisch op de actualiteit. Dat zou uh, eigenlijk meer en meer mogen gebeuren. Dat, uh, dat we de volgende dag gewoon kijken. En uh, dat uh, de boel veranderd is ten positieve. En niet ten negatieve. En ik denk dat dat de reden is uh, uh, waarom ik uh, dat nummer stevast elke keer draaien als er iets in de wereld is uh, gebeurd. Um, goed, dat, uh, dat even terzijde. Daarvoor horen we uh, Manowland. Dan komen we weer uh, bij uh, de gasten. Uh, de twee gasten. Uh, André en Peter uh, van uh, NexoShave. Ja, Peter is uh, een, uh, een derde bandlid. Of vierde bandlid, vijfde bandlid. Uh, wat, ja, wat wel nu? heel belangrijk, onzichtbaar bandlid. Onzichtbaar bandlid, ja, maar je bent niet geheel onbelangrijk, want uh, het. Uh, Hey, Jij verricht nog wel uh, het nodige achter de schermen, heb ik het idee. Ja, dat klopt. Maar ik, uh, <laughs> de rest. De rest. De muziek, rest. <laughs> muziek maken doe ik niet, maar nee. de rest is voor mij. Ja? Ja. Uh, het, uh, het regelen van uh, optredens en uh, dat soort dingen? Of, ja, uh, en uh, de contacten onderhouden met dj's zo, Jaap Ja, ja, ja. Jaap Laten we die kruif maar even... Ja, sorry. Eh. Maar er komt ook een hoop, uh, een hoop werk achter de schermen in de mm. zin van je, je noemde al optredens en, en radioshows, maar ja. ook uh, zoals nu met de release van een nieuw album er ja. komt er ook een hoop bij kijken. Ja. Je wilt uh, zoveel mogelijk mensen informeren. Ja. Uh, er is niet één manier waarop je dat doet. Dus je, je moet sommige mensen ook gewoon uh, heel persoonlijk benaderen. Ja. Nou, er gaat best heel veel tijd in zitten. Maar ik doe het met ja. heel veel plezier. Ik zag uh, dat uh, Kiks Radio ook geweest was. Ja, gisteren. Ja. Dat, is het, uh, dat is het hobbyclubje van Roep Steenders, hè? geloof ik ja, toch? Nou ja, ja, ja Dat is ja. een beetje denigrerend, maar nee, nee, nee, zo maar bedoel ik is het niet. Zo. Ja, ze uh, noemen het zelf de piratenzender van 3FM. Het is, het, ja, uh, ja. het is de kweekvijver. Ja, ik weet dat, uh, dat er uh, ex-jockeys van 3FM ja. er zitten. Want uh, tegenwoordig zit Gerard Ekdom. Die draait er dus ook. Maar ja. Die zit bij uh, Radio 2. Ja. Maar er is een enorme doorstroom. zelf ook bij Radio 2, maar goed. Ja. Ja. Ja. Enorme doorstroom van Kiks naar 3FM. Hè. Ja. Heel veel discjockeys die nu bij 3FM in de nacht zitten, zaten tot voor kort of zitten nog steeds ook bij KIX. Ja. Ja. Ja. En ook die wat verder Sander Hogendoorn, die is ook, uh, ja. komt ook bij KIX. Ja. Ja. Ja. Hey, uh, met wie hebben jullie te maken gehad? Gisteren met... hebben we te maken gehad met Patrick Coelho. Ja. Doet hij ook wat uh, bij uh, Radio Sinders, of niet? Hij draait bij uh, Kix dus één ochtend ja. in de week en hij draait voor vier of vijf avonden in de week bij uh, Wild FM. Ach. Ah, ja. Wordt daar ook Nexus Shape uh, aangeprezen bij Wild FM of niet? Dat weten we nog niet. <laughs> nee, wij, wij, wij, wij hopen wel. Ja, uh, ja hopen nou, wel. Okay, Dat ik is... bedoel, uh, want, want op een gegeven moment is het wel zo van: uh, ja, uh, zo'n ingangetje is natuurlijk altijd uh, prachtig. Ja, uh, absoluut. We hopen, het, we hopen het wel. Volgens ja. mij vond Patrick het wel heel leuk, dus ik hoop ja. dat hij... Maar ja, hij vertelde ook wel, dat weet je ook, sommige stations die zitten heel erg aan de programmering vast, hè? Wat het het dus, dus, Ja, dus, dus ja. hij kan ook niet iedereen, kan altijd maar alles draaien. Jij hebt wat dat betreft natuurlijk een mooie baan. Ja, maar. Ik, uh, ik heb een vrij, <laughs> uh, vrij bestaan hier, ik mag uh, draaien in mijn programma ja. wat ik wil. Uh, ja. Al is het gewoon uh, keide ethereal wat ik, uh, wat ik uh, weg wil ja. uh, werken, dan doe ik dat. Maar uh, in de geest van het programma moet ik natuurlijk ook even opletten. Uh, het, het is elektro. Dus dan er, Hier en daar moet er toch wel iets met elektro eh, van want ja. uh, muziek. Gelukkig heb ik dat wel hoor. Dus, dus dan kom ik, wel, uh, kom ik wel aardig weg mee. Maar uh, uh, jullie de, uh, zijn nu bezig geweest. Hoe lang hebben jullie met dit? Hoe lang zijn jullie met dit album bezig geweest? Uh, even, even kijken. Ik ben echt uh, vorig jaar, oktober, ben ik de demo's gaan maken. Mm -hmm. Um, even kijken naar iets Ja, volgens ja, mij had je al een aantal nummers geschreven. Ik had, ik had wel een paar uh... nummers geschreven Eigenlijk het idee was ontstaan tijdens de release van de, wat jij de tweede album noemt Dat was ja. in januari 2015 15, ja. Ja. Uh, Toen hebben we eigenlijk als toegift één nummer gespeeld Dat ja. is Twisted Reality, dat in de, in de oefenruimte ja, ja. Ik had het lijntje al een beetje En toen ja. zeiden de jongens, nou we gaan het gewoon doen, Eén keer oefenen ja. En toen eigenlijk aan het eind van het optreden speelden we dat, het publiek was enthousiast En toen zeiden we wel tegen elkaar, oké okay, het volgende album gaat dus ook gewoon elektronisch worden. Maar ik ben in augustus gaan schrijven. Ja. Sommige ja. dingen waren af. Oktober echt demos gaan maken. Ja. En december zijn we opgenomen. Nou ja, nu is die net uit. Dus we, zijn, meestal, we hebben uitgerekend meestal een maandje of vier met een album bezig. En dan gaan we acht maanden spelen. Dat is een beetje het ja. gemiddelde. Dat is het gemiddeld. Dus als jullie acht maanden gespeeld hebben... dan gaan we weer even kijken wat jullie dan weer Ja, wat we dan weer... er liggen heel veel dingen op de plaat. Ja, ik verdenk André ervan... dat hij stiekem alweer geschreven heeft voor het volgende album. Ja, hij krijgt niet te horen. Ik heb eigenlijk alweer tien demo's in de Dropbox... voor Erwin, voor onze bassist, staan. Ja, nee, de rem moet er een beetje op. Want eigenlijk is iedereen over eens... dat we soms een beetje te snel gaan. ik bedoel waar we net zeggen van... Uh, kijk je dan uit dat je niet te creatief bezig bent. Hè? Er zijn, uh, ik bedoel, laat ik het uh, maar heel uh, duidelijk zeggen. Ubrich bijvoorbeeld, is ten onder gegaan aan hun eigen creativiteit. Wie, wie is dat? Ubrich. Ik zal, een, oh. uh, ik zal eventjes, oh, dat eventjes even bij pakken, uh, want uh, dan weet je ongeveer waar ik het over heb. Maar ik ga het niet nu meteen uh, draaien. Dan, uh, dan doe, ik dat, uh, doe ik dat straks eventjes. Uh, daar, zit, daar zit natuurlijk ook wel iets in van een... Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een, een elektro-achtige randje. Okay. Dat heeft... Dat heeft met name te maken met uh, onze vriend Marnix Dorristijn. Hij komt uh, straks al wel even voorbij. Dat ga ik je wel uh, ga ik okay. je nog vast uh, vertellen. Ja, maar het kan wel. Ah. Met, daarom hebben we dus wel voor het, als het, het wat het dan het vijfde of het vierde album moet gaan worden. Mm -hmm. Wel nu, zo, nu iets, we gaan daar wel meer tijd uh, voor nemen. Dus ja? uh, nou, ja. We, ja, we hebben gewoon ja. afgesproken dat we gewoon nu echt een tijd met dit album gaan spelen. Ja. Uh, en, en, een treikje, wat, ja. en wat André in zijn vrije tijd doet en schrijven, dat is dan even prima. Maar ja, dat, dat gaat doen, we, door, doen dat we voorlopig even niks mee. Daar doen we niks mee, dat is gewoon het verhaal. En ik vind het ook wel goed om uh, nou, misschien gewoon inderdaad eens even wat meer tijd te gaan nemen. Het, het, het, het, we hebben nu ook weer in ieder geval repertoire om, want we gaan binnenkort ook nog een keer twee keer drie kwartier spelen. Ja. Het voordeel is wel natuurlijk als je vier of drie dan volledige albums maakt, kan je ja. ook gewoon zeggen we gaan een keer twee sets van drie kwartier doen. Ja. Ja, en ja, als je ja, natuurlijk maar één ja. album hebt, dan ben je blij dat je een half uur hebt. Dus ja. Ik had wel altijd heel erg de drang om, om, om gewoon veel te maken, zodat we wel als band gewoon heel veel kunnen kiezen. En als we ja. nu een optreden doen, dan spelen we gewoon 13 goede nummers ja. en ja, niet op de vullers. Nee, nee en, en, en, en hoe groter uh, je repertoire op een gegeven moment, te makkelijker kun je eruit uh, ja. gaan kiezen. Van, uh, ja. Nou, ja. Of wisselen van de ene keer werkt ja. dit niet en dan doen we toch iets anders. Dus ja. dat, ik, daarom kan ik ook wel een beetje gas terugnemen, omdat ik wel het gevoel heb, we zijn nu uh, nou, zeg bijna 4 jaar of 3 jaar, 3,5 en ja. en jaar bezig. Ja. Beetje gas terug kwam schrijven, want we kunnen nu gewoon lekker heel veel gaan spelen. Ja. Dus daarom wel, absoluut. Ja, maar schrijven blijft, ontzettend ja. denk ik toch wel belangrijk. Want ga... ja, ja, ja, maar dat doe, dat, doe, dat doe, ik toch wel. Dat is dat, uh, ja, dat is. Ja, ja ik de denk als je wat niet ga als je een creatieve geest hebt, dan blijf je schrijven. Ja. Ja. <coughs> nou, ik, uh, ik, ik, ga jullie uh, dan nu eventjes uh, inderdaad dat toch maar van Übrig, maar even een stuk, uh, want ik heb het maar mee even een beetje naar voren gehaald, want anders dan uh, dan blijft dat. Te... Lang liggen. En dan weten we niet waar het over hadden. Dat is heel goed. Nee, maar Uberich, ik zei het net, de creativiteit, want dat is minstens wel zo belangrijk. Maar Uberich ging in mijn ogen dan wel ten onder aan hun eigen creativiteit. Nou, hoe, doe dan? hoe bedoel je dat dan? Uh, nou, die gebruikten de meest onorthodoxe muziekinstrumenten. Er dan kwamen altijd ideeën op, op een gegeven moment op tafel. Van ja, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Ja. Weet je? Dus op een gegeven moment was dat een. Een, een, een, een tombola of een, of, een, of, een, of een pot waar alles in kwam aan creativiteit. Ja, ja. En als je dat hele lijstje af moet gaan werken, ja, dan kom je op een gegeven moment er niet meer uit. En dat is ja, waarschijnlijk. Ja, wordt het ook weer te veel okay. ja, dat ja, heeft, ja, ja. Chris Kok van de band heeft mij dat ooit eens verteld. Okay. Bij het laatste optreden wat ze deden, dat, dat vertelden ze toen. Alleen dat was weer in, bij nacht en bij ontij ergens in een van die pakhuizen in Amsterdam. En toen dacht ik: van ja, ik kom wel helemaal om het interview te doen. En het werd me te laat. Dus ik ben voordat uh, dat het afscheid uh, was, uh, ben ik alweer eigenlijk uh, weggegaan. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks uh, daarvan gezien. Maar wat ze hebben nagelaten, ja, dat is natuurlijk altijd wel uh, interessant. Uh, dit is een van de nummers. Uh, dit komt van de tweede EP. Dus ze hebben er twee gemaakt, twee EP's. En dan zitten we er bij ik erop telt. Ach, dan hebben ze gewoon in totaal één album uitgebracht. Dit is Burkina Francisco. Nou, luister zelf maar. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh don't oh oh oh oh oh Dig, dig, dig up a bird Pressin' us for high Yeah So you've got flowers in your head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 Dit was de uh, uh, uiteindelijke versie geworden van Bones and Cigarettes. Het uh, nummer wat uh, Lakshmi ook hier bij ons heeft gespeeld. Want dat uh, kan ik dan wel zeggen. <tiek> Want zij heeft uh, sinds een paar weken haar EP uh, gereleased. Heeft ze onder andere gedaan in, uh, in, in, in Store in Harlem bij uh, Sounds. En dat gaat ze nog doen bij. Concerto, dat, is, dat, uh, dat kan ik dan in ieder geval wel uh, verklappen. Um, goed, uh, daarvoor hoorden we onder andere uh, Stillwave met uh, From Here. En ja, dat, dat is, dat, en Ubrig, dat was uh, daarvoor nog. En dan, uh, dan hebben we gelijk ook alles uh, meteen uh, gehad. Uh, van wat we hier, uh, wat we hier hebben uh, ja, aan muziek wat een beetje in het verlengde ligt. Van uh, Nexus Shape, want André is er vandaag. Want Erwin, die uh, doet uh, uh, gewoon van een afstand ergens mee die moest... Ja joh, die zit ja. gewoon te houden horen, die, die had natuurlijk die had geen zin om jou te zien denk je. Is dat zo? Ja. Uh, <laughs> Ik geloof er helemaal niks van, dus nee, maar uh, hij kon door omstandigheden niet uh, hier nee. zijn. Dus uh, maar we, hebben nemen, Peter we nemen het hem ook niet kwalijk. Dus. Nee, we ja. hebben ook Peter, dat is inderdaad wat je zei, de derde, vierde bandlid. Dus, ja, precies. Uh, is ook heel belangrijk. Ja. ja. ja. Uh, ja even, was, uh, wat wil je zeggen? Sorry. Ja still wave. ik vond dat, uh, je, je ja? draaide net, je ja. zei het al, van dat, dat, uh, in het verlengde van ons, ik vind dat een waanzinnig goede band, goeie sound. Ja, ja. ben Echt. ik met me je eens. Hele goede sound. En ja. uh, ik draai het soms nog eigenlijk een beetje te weinig. Want, uh, maar goed, er zit, uh, ik heb wel wat, uh, wat elektro-dingen nog weer even uh, gauw opgezocht. Uh, uh, in de tweede uur zal dat wel iets, iets wat anders, want dan ben ik er een klein beetje doorheen. Dus, uh, maar goed, uh, er, er staan er nog wel een paar uh, waar uh, elektro-achtige dingetjes in zitten. Ja, dit zeggende moet ik er nog eentje erbij pakken. Want uh, dat, uh, dat is, uh, dat is, uh, die heeft te maken met uh, degene uh, Die heeft te maken met Ubrig, dat is Marnix Doerenstein. Die is uh, zelf ook verder gegaan. En heeft uh, uiteindelijk uh, X uh, opgericht. En dat is ook elektro. Maar dan pakken we wel even het... Uh, het allereerste werk wat hij, wat hij eigenlijk wat hij heeft, wat, wat hij heeft gemaakt. En niet van de, de huidige EP. Die nu op dit moment de boel onder de aandacht probeert te brengen. Maar goed, dat, dat gaan we zo doen. Uh, jij zei Stilweef. Hè? Maar ze schijnen in Engeland. Dat ja. heb je gehoord. Ja, ja. Nee, ik, ik, heb, ik heb ze op Twitter. Want ik volg niet zo heel veel dingen. Uh, nee. Maar en af en toe komt er gewoon een berichtje van... we spelen daar in Engeland... Ja, het is, ik weet, want wij we hebben wel contact gehad met Ierse uh, bands. En we, ja. dat doen we wel eens wat. Ja. Het is heel moeilijk om in Engeland tussen te komen. Ook al ja. ben je gewoon heel goed. Dus het feit ja. dat zij daar dus mogen spelen eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wel heel wat. Dus ja. een beetje af. Ja, ze, ze, zijn niet, uh, ze zijn niet de enige Nederlandse band. Ik, uh, ik heb een Zwolles bandje gesport. Een beetje india achtig Maar die dus, beginnen ook al een beetje in okay, Engeland op te vallen. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat, dat, Misschien moet ik mijn Engels een beetje... Uh, Beter. Ik zeg gewoon: ja. uh, kijk, als ik op een gegeven moment ook naar de muziek van, van jullie luister, dan denk ik ja, daar hoort hij hoort zeker wel in thuis. Je zit zelfs, want we ja. zeiden al van. Je hoort ook weer toch de Joy Division er doorheen. Ja. Uh, en, uh, ja. noem, noem ze maar op. Het zijn ook inspiraties. Eh, Deepest mode bijvoorbeeld. Ja, maar dus. ja. het staat er ook, weet je, we hebben voor het eerst ook op een album een cover gezet. Er staat Inside. Er staat ja. een, een, een cover van Joy Division? Staat op het album. <coughs> Absoluut, ja. Joy Division blijft voor mij in, in het gevoel, in de basis. In ieder geval heel erg symbool staan. Voor, voor, voor, voor wel uh, een stijl. Uh, ja. Een sfeer die ik heel erg uh, mooi vind. Ja. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat is ook wel... En dat uh, is te horen. Toch? Ja, dat is ook wel duidelijk te horen. Ja. Uh, maar goed, uh, heb maar, jij wel eens uh, ooit uh, in de geschiedenis van Joy Division uh, zitten kijken? Om, om even een zijstapje te maken naar Joy Division. Nou, weet je, ik ben, ik ben muzikale uh, weet ik er heel veel van. Ik heb eigenlijk pas een week of drie, vier geleden die film die van Anton Corbijn pas zitten kijken. Dus dat is ja. eigenlijk schandalig. Ja. En er kwamen voor mij heel veel nieuwe dingen. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo heel veel van, van, van hem. Ja. Dus ik denk dat jij meer kan vertellen dan ik jou over... Ja, nou ja, goed. Ik weet dat, uh, dat Ian Curtis, de, de, de, de, de man van Joy Division... Uh, die, uh, die, was, uh, die, die, die had last van epilepsie. Ja. En op een gegeven moment uh, begon hem dat te hinderen. Uh, want tijdens optredens uh, ja, was het wel eens zo... dat hij daar wel eens mee te maken had. En ja. uh, dat, dat, dat, dat maakte hem eigenlijk depressief. Ja. En, hij heeft uh, schijnbaar ergens op een, op een gegeven moment. Ik geloof ook zelfs bij een. Uh, nou dan moet ik weer helemaal gaan graven. Weer op een van die uh, van, een van die kanalen. Uh, uh, heeft, uh, heeft hij op een gegeven moment een nummer opgezet. Uh, en daar heeft hij zich dan ook bij verhangen. Dus uh, en ik weet even niet hoe oh, het uh, gaat. Dat, dat, dat weet ik niet. Weet ik Tenminste, nummer, dat, dat, dat zijn uh, de verhalen die ik ja. dan uh, gehoord heb. Dus daarom ben ik dus even nu aan het zoeken waar dat ook ja. alweer uh, nou, ligt ja, geweest Want, is. want dat, die kennis die heb ik niet. 1, 2, 3 paraat ja, vroeger. Schudden ik dat zo moeiteloos uit mijn maal. maar tegenwoordig moet ik dan uh, weer gaan zoeken. En, uh, en dan heb ik op een gegeven moment, uh, kijk, hier heb, ik, uh, hier heb ik wat. Dus dan, uh, dan kom ik uh, weer uh, bij het uh, overlijden van, uh, van Ian Curtis. Dat was in 1980. Oh ja, hier bij Iggy Pop, daar was het bij. En het zat al een beetje hier maar in hoofd. Uh, en hij had, uh, uh, terwijl hij aan het luisteren was naar het album The Idiot. Daar okay. schijnt het te zijn. Maar goed, okay. uh... Ja, nee, ik wist wel inderdaad dat hij uh, uh, Iggy Pop vond hij heel goed. daar was hij door geïnspireerd. En mm -hmm. um, Velvet Underground was hij volgens mij door geïnspireerd. Yeah. Uh, uh. Dat, dat weet ik wel. En Jij wat, ook, of niet? Hè? Jij ook? Ja, wat dat betreft ja. inderdaad ook, ik heb een hele periode. Wat grappig is wel, dat, dat die dingen ook wel. Die, die vind ik absoluut ook heel goed. Erg goed. Ja. De energie van Iggy Pop, dus ik snap hem wel. En de reden dat hij zijn dansje had, kwam ook een beetje door het bewegelijken van, uh, van Iggy Pop. Ja. En, um, maar wat ik, wel, wat ik niet wist... ik dacht wel dat hij uh, die epilepsie... Uh, gewoon dat hij, dat hij toch een beetje aan de drugs was. Maar dat was gewoon helemaal niet het geval. Mm -hmm. ja, hij had gewoon echt epilepsie. En dat zat hem inderdaad erg in de, erg in de weg. Dat is wel een beetje wat mensen... Achteraf gezien wel uh, een beetje fouten van hem. Het, het, ja, het was een ziekte en het was geen, uh, geen drugsverslaving. Nee. Goed, we, we, we, zullen we dan toch maar eventjes iets van Joy the er even bij pakken? Want, ik het ja, zou het heel is, graag willen. Want, uh, want, oh, wacht uh, even, want dat is YouTube. Want ik heb het uh, 1, 2, 3 niet... Die uh, weer op autoplay staan. Ja, dat is leuk, uh, maar dat is niet de bedoeling. Uh, kijk, dit, dit is altijd even meteen... In, uh, meteen Standen P, dan moet je iets, ja, iets bedenken. Oh, dus dat is dat, helemaal dat, goed. Maar, eh, maar goed, het maakt niet uit. Ik, ik heb gekozen voor She's Lost Control. Is dat, ja, dat is mooi. Dat ja, dat is echt een mooi nummer. Cool. Ja, dus, ja. Laten we dat maar eens even gaan doen, vrienden. Want dit is dit is de inspiratie uh, waar, uh, nou ja, waar uh, André de Mostert haalt. Dat, ja. dat doet hij dus bij uh, Joyce Fishing. See you gonna Dat was hem. Uh, het nummer uh, coming home van uh, Nexus Shape En uh, daarvoor Joy Division. Want ja, uh, je moet natuurlijk ook weten... waar Abraham de Mostert haalt. En dat uh, is daarbij. Toch? Ja, absoluut. Zeker. Ja. zeker. Uh, nog even over... Uh, de muziek is gebaseerd op de jaren 80. Maar als ik nu zo kijk... Dan uh, lijkt het alsof het uh, weer een uh, volledige revival is van de jaren tachtig. In de periode waarin we nu leven. Ja, de, je zei het net al tussendoor als tiek, ja. he, tegen ja. mij. Van, we, we zitten weer in een tijd dat we niet weten wat de toekomst gaat brengen. Ja. En dat was nee. in de ethisch ook. En waarom ja. kreeg je heel veel experimentele dingen. Mensen die durfden buiten de paden het muzikaal te gaan wandelen. Ja. Dat ze toch het gevoel hadden. Ja, er was iets tegen, om tegenaan te schoppen. En ik denk dat het nu ook wel weer is. We moeten ook weer een beetje tegen dingen aangeschoppen. Dat moet ook weer anders. Dus ja. in die, die zin zijn er wel parallellen denk ik. Ja. Ja. Uh, is dat uh, ook wel te merken in, de, in, in, in jouw muziek? Uh, in de muziek die jullie uh, verwerken? Ja, ik wel. Ik, ik, ik had het bijvoorbeeld maandag met een optreden ook. Toen deed we een nummer van deze plaat Money. Het is ook onmiskenbaar van een beetje... Ja. Het over, het, het, alles gaat maar over geld. En ik merkte ook... Mijn verhaal, ik, ik, ik ging er ook dingen over vertellen. Ik had ook de behoefte om tijdens dat nummer en na dat nummer iets daarover te vertellen. Van het is weer de tijd om. Ja, je gaat niet mensen wakker schudden. Ik hoef nu ook niet mensen wakker te schudden, maar ik wil toch ook het verhaal vertellen. En dus ik voel die behoefte om dat te doen. Ja, absoluut. Ja. Um, electro, dat is, vind ik uh, wel heel erg leuk. Uh, ik, heb ooit, ik ben ook uh, vriendjes op Facebook met Leon Paul Palmen. Wie is dat? Dat is een, tegenwoordig een producer. Maar ooit uh, heeft hij uh, bij ons in de uitzendingen gezeten. En dat was uh, samen met uh, zijn vrienden van Bees Noir. En wat deed Bees Noir? Ja, electro maken. Dus het is alweer van een tijdje terug. Maar ik vind het toch wel heel erg leuk om dit uh, nog eens even uit de mottenballen uh, te halen. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. is Bees Noir met Time to Waste. Time for me to feel this way Me down, so why would you think it works the other way around? You're the one who wears a smile when you go to war. Do you even remember what it is you do this for? It's hard to say the right thing when you think you're wrong, you're and when time.